Is onder ons en we zien de tekenen van verderf uh, van deze huidige wereld uh, uh, heel duidelijk voor ons. In eindtijdenprovincie uh, en Israël gaan we daar vandaag weer over verder. Wie is die antichrist? Wie zou dat kunnen zijn? Jan, hartelijk welkom in deze nieuwe aflevering van eindtijdenprovincie en Israël. Die antichrist. We hebben daar vorige keer zijn we daarmee geëindigd. Maar er worden natuurlijk allemaal speculaties gedaan van wie zou het zijn. Sommige mensen, zelfs in de Rooms-Katholieke Kerk, denken dat het uit Rome komt. Uh, anderen denken dat het misschien de secretaris-generaal van de Verenigde Naties is. Weer anderen denken dat een nieuwe Europese leider als Sarkozy het zou kunnen zijn. Uh, de, de komende president van Europa misschien wel. Uh, nou, Als er weer een boef op staat, denken we dat die het is, politiek ja, ja, of economisch ja. of religieus. Met wie hebben we te maken? Wat voor een gezicht heeft die antichrist? Een heel sympathiek gezicht. Een heel sympathiek gezicht. Ja, de hele wereld zal achter hem aanlopen. De hele wereld. Nou, hij niet zal... de hele wereld, denk ik. Nou ja, op wat bijbelgetrouwe christenen aan. En uh, een groot aantal orthodoxe joden. Want wat hebben wij nodig om, om te kunnen uh, ont ontwarren wie wat is? Uh... Daar hebben we kennis voor nodig van het woord. Kennis van het woord. Kennis van de Bijbel. Ja. En dat is een hele ernstige zaak. En daarom ja. moeten we nou gauw die sleutels even oppakken. En dan als het goed is komen we zo even op die antichrist. Okay. Mag dat? Dat mag. Okay. Laten we verder gaan met de sleutels dan. Ja, die sleutel was Daniel. Ja. En de heer Jezus die tilde de profetieën van Daniel die ook naar de eindtijd. Mm -hmm. Dat zullen we straks in openbaring ook zien. Ja. En dan komen we nu dus verder in openbaring. Ja. En dat is belangrijk, dat we daar even naar gaan kijken. Goed. Eh, openbaring, hoofdstuk 1. Daar wil ik eerst, voordat we verder gaan, even vier korte dingen over zeggen. In openbaring 1, vers 10 staat, de, eh, staat boven openbaring van Johannes. Maar het is eigenlijk de openbaring van Jezus Christus. Ja. Zo begint dat boek ook. De Heer Jezus openbaart, laat zien wat er allemaal gebeuren gaat. En er staat in 1, vers 10... Ik kwam in vervoering van des Geestes op de Dag des Heren. Uh, dat is uh, niet dat hij op uh, zondag, de Dag des Heren, denkt me dan... Uh, ja. na de kerkdienst uh, onder een kop koffie. Oh, tijdens de kerkdienst. T of tijdens de kerkdienst. Jongens, je moet even weg, want ik krijg een visioen. Ja. Nee, hij kwam in vervoering des Geestes. Mijn auto vervoerde mij ja. van onze woonplaats hier in Apeldoorn naar de studio. Ja. Snap je? En zo werd hij in zijn geest vervoerd van de tijd waarin hij leefde... in Patmos op een ah, eiland, naar de eindtijd. Ja, ja. En zag hij allerlei dingen. Dat ging ja. met profeten ook zo. Ja. Hun geest werd even vervoerd ja. en ze zagen flitsen van de eindtijd. Ja. En zo zag Johannes allerlei flitsen wat er in onze tijd gaat gebeuren... en ook van de antichrist ja. en van het rijk van de antichrist. Een tweede opmerking die ik maken wil, dat is... Um, dat gaat over 1 vers 19. En dan zegt de heer Jezus tegen hem, Johannes schrijf het op. Schrijf hetgeen je gezien hebt. Hij had een machtig visioen van de heer Jezus. De heer Jezus verscheen in zoveel heerlijkheid, als je dat leest, ongelooflijk, dat hij als dood aan zijn voeten viel. Ja. En Johannes, Johannes was menselijkerwijs de beste vriend van de heer Jezus. En de heer die richtte hem op, schrijf dat op wat je gezien hebt. Schrijf op wat er is. Dat is de gemeente krijg je, de profetieën. Het, eh, even, even tussendoor. Ik vind het zo mooi wat hier staat. Hè? Ik, ik, ik weet niet of jou dat wel eens op is gevallen. Maar er staat, en toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. Ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheden. En ik heb de sleutels van het dood en van het dodenrijk. Prachtig. Hij, hij begint gewoon... Met hem te spreken, weet je wel. Nee, nee. Het is de Jezus die dan met... die hem. je weer opricht. Ja, die hem weer opricht. Ja, en en ja. zo richt hij ook ons telkens ja. weer op. Ja. En zo richt hij de mensen die hem nog niet ja. kennen. Richt hij weer op. Want dat is ook weer iets wat, wat je door de hele Bijbel eh, tegenkomt. Als, als God dan zeg maar met, of als de Jezus met mensen gaat spreken, of door een engel of zo. dan worden ze inderdaad, zijn ze, die, die heerlijkheid vallen ze neer. Ja, maar ja. dan richt hij ze op en dan gaat hij met ze spreken. Ik vind het ja. zo machtig ja, gebeuren, ja, ja. omdat God ons dan ook. Als mens gewoon zo waardig vindt, dan zegt ga op je voeten staan. Nee, in Zeghiel zie je dat ook, hè? Ja. dan ja. dan zet de Heer hem op zijn voeten en dan zegt hij van, ik wil met je spreken. Ja, ja. En eigenlijk zie je het hier weer Ja. Gebeurt. Toen in dus Zeghiel is... de Merkava zag. Ja. De Merkava, is... dat is de, de wagens, ja. de troonwagen ja. van God, is dat. Ja. In Israël is het een tank, hè? Ja. Dat okay. wist je misschien. <laughs> maar goed, geluid. God heeft een andere met nou, Dat was even een tussenwegertje. Uh, maar het is een prachtig beeld ja, ja. Ja, dat God ons waardig vindt. En hij zegt eerst opricht. Hij zet ons neer. Je zou denken van we blijven allemaal liggen. Maar dat is niet zo. Hij zet ons neer en uh, hij, hij wil met ons spreken. Ja. Ja. En hetgeen is, dat zijn de zeven gemeenten. En hetgeen na deze geschieden zal. Hetgeen wat er gebeuren gaat. Dus ja. dat is openbaar. Daar gaan we het over hebben. Wat er gebeuren gaat in de, de toekomende tijd. Het derde punt is dat eh, openbaring, door heel openbaring heen speelt Israël nog een rol. Ja. Heel, de heer Jezus wordt daar in de openbaring genoemd de leeuw uit de stam van Juda. Jeruzalem wordt gezien, wat er bij de tempel gebeurt. Die antichrist die daar gaat heersen, het mm -hmm. rijk van de antichristen. Alles gaat dus verder ook, uh, over Israël ook. Ja. Dat is heel belangrijk. Nou, dat rijk van de antichrist. Zullen we daar iets over hebben? Ja. Ja, me... nou, dan beginnen we dan. Komt, voortdurend komt dat voor. Eerst in openbaring 6. In openbaring 6, daar opent de Heer Jezus een boek, een rol. Met zeven zegels. Zo zit zo'n rol in elkaar. En dan zit er hier zo'n zegel. En dan doet hij hem open. En dan ziet hij het eerste zegel. Zit er, weer een zegel zit hier. Tweede zegel, derde zegel. En zo worden bepaalde dingen onthuld. Dus, dus uh, elke keer als er een zegel uh, verbroken is, of geopend dan is... Dan gebeurt er iets. En dan, kan die, dan leest hij ja. verder, verder als het ware. En dan komt hij bij de volgende zegel, dat wordt geopend. Ja, precies. En dan nog zo werkt dat. Ja, ja, ja. En die zegels, dat vertel ik zo. Ja. Openbaar in 13, daar komt het Rijk van de Antichrist heel uitvoerig naar voren. Mm -hmm. Dan komen zo op. En dan krijgen we 666 in openbaring 13, ja. de beruchte 666. Ja. En dan in openbaring 17 en 18 dan komt het bab Babylon van de eindtijd naar voren. Eerst even die paarden, die ja. zeven zegels. Ja, want dat is natuurlijk ook altijd een raadsel hoe dat in elkaar zit. Nou ja, zo'n groot raadsel is het niet. Het eerste zegel was een wit paard. Ja. En die erop zat, had een boog en hem werd een kroon gegeven en hij trok uit overwinnende en om te overwinnen. Dat is, naar mijn gevoel, de antichrist. Ja. Die zit op een wit paard en die doet de Heer Jezus na. In openbaring 19 komt de Heer in een wit paard, maar veel majestueuzer en veel machtiger. En hij brengt daar op de aarde, daarom is het een wit paard, een valse vrede. Hij brengt daar een valse godsdienst. Hij brengt daar een vals evangelie. Dat is dus het witte paard. Ja. Dan wordt het tweede zegel het rode paard... En van het rode paard, daar staat geschreven, hem werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen. Dus dat witte paard heeft vrede gebracht. Ja. En dus dat het, rode dat, paard... Dat was die schijnvrede, hè? Ja, dat is die schijnvrede. Ja. En, Want nou, dat nou, moeten we even goed, goed vasthouden. We praten over openbaring 6 hier. Ja. <coughs> dat het witte paard hier dus het witte paard van de antichrist is. Precies. Ja. En dan dat rode paard is dan een paard dat de vrede weggenomen wordt. Nu komen overal oorlogen en geruchten van oorlogen. Zou je dan ook kunnen zeggen dat uh, Gods geest weggenomen is? Want als er geen vrede meer is, ja. dan zou je bijna kunnen zeggen van nou dan is Gods geest ja. er ook niet meer. Want in, Gods geest geeft vrede. In de Joodse theologie noemt men dat uh, het verbergen van Gods aangezicht. Als God zijn aangezicht verbergt, ja. als hij zich bij wijze van spreken omkeert en niet meer let op wat er op aarde gebeurt, bij wijze van spreken... Mm -hmm. dan hebben de machten van het kwade vrij spel. Ja. Als God zijn aangezicht tegen mij keert... Dan, nou, dan ben ik een prooi van allerlei boze machten. Het en... ook, ja. Maar het is ook omgekeerd waar. Als wij dus God loslaten, dan hebben de machten van het kwade ook vrij spel. Dat is omgekeerd ook waar, ja. Ja. ja. Want dat zie je dus waar we het over hebben. De geest van de wetteloosheid, ja, ja. we zien de wetteloosheid toenemen... En de normen en de waarden vervagen. En dat komt omdat wij God hebben losgelaten. Maar andersom gebeurt het dus ook. Ja, ja. maar dat komt omdat wij natuurlijk ook uh, ja, uh, onze rug toekeerden. Ja, nee, precies. Ja. Dat is één uh, van de twee manieren waarop God straft. Niet dat hij slaat, maar hij verbergt zijn aangezicht. Ja. Dat is belangrijk. En dan gaan al die machten van het kwade, die razen over de aarde. En iedereen die gaat als een gek tegen elkaar tekeer... En staat er in vers 4 dat zij elkaar zouden slachten. En hem, dat rode paard, werd een groot zwaard gegeven. Dan krijgen we het derde zegel. Dus dat is weer dat uh, zeg maar oorlog voeren ja. onderling tegen elkaar. Ja. met slacht elkaar af. En opstanden ja. en, en relletjes. Ja. En het derde zegel werd geopend. Vers. En er komt een zwart paard in vers 5. En wat gebeurt er dan? Dan komen er enorme hongersnood. Eenmaal we voor een schelling... Drie maten gerst voor een schelling. Schelling dat is uh, in die tijd een dagloon. Ja. En breng geen schade toe aan de olie en de wijn. Met andere woorden, de rijken die hebben dan nog wel wat. Olie en wijn, dat is voor de rijken. En, en tarmen, dat is brood. En, rijn, en gerst is ook brood voor de arme mensen. Ja, dus, dus het zijn weer de armen die, die de die eerst, zijn die die eerste grote klappen krijgen. Oh, zoals altijd. Ja. Dan komt het vierde paard, het vierde zegel. En dat is... Een vaalpaard, Een zwart-wit paard. En, en dat is een verschrikkelijk uh, r -r zaak. En, en daar zat iemand op en die naam was de dood. Dat is Satan zelf. Ja. Dat is de vorst die de dood heeft. En het dodenrijk uh, die kwam achter hem aan. En hun werd macht gegeven een vierde van de aarde te doden. Dat is wat? 1,5 miljard mensen. Het in... staat niet dat er een vierde gedood wordt, maar ze hebben de macht over. Ja. Dus een ongelooflijk vreselijke tijd zal er komen in die tijd. Ja, dat is, uh, er staat ook niet bij dat het in een bepaalde periode een uh, vierde deel zal gedood worden. Ja, maar ik geloof dat dat in die korte periode van de antichrist is. Ja, ja. Dus, die zal dat een, een vreselijk regime dus uitvoeren. Dat is in die 3,5 jaar. Ja, met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood, pest ziekte allerlei ziektes. En door de wilde dieren. Hoe komt dat, de wilde dieren? Doordat al die opstanden en die oorlogen is de aarde één chaos geworden. Ja. En, en, en het vervoer ligt uh, stil. De communicatielijnen liggen stil. Uh, alles ligt stil. De landbouw ligt stil. Dus daardoor komt er honger. En de wilde dieren die trekken op, die zoeken voedsel waar, waar de mensen zitten. En die vallen de mensen aan, zoals je dat nu al ziet. Tja. Ja, dat is ja. een heel duidelijke zaak. Ja, het is... op ons pad. Ja, nou ja, we, die we zien het, wel. Je moet er niet aan denken. Nee, hè? ik ook niet. En dan komt het vijfde zegel. En wat ziet hij daar? Onder het altaar om de zielen die geslacht waren om het woord van God en het getuigenis dat zij hadden. Ja. Hier zie je het resultaat van wat we de vorige keer gezien hebben. Dat er een de grote verdrukking, een enorme vervolging zal optreden. Ja. En wie ja. worden vervolgd? Om het woord van God. En wie hebben het woord van God? Zijn de joden. Want Paulus die zegt ergens in Romeinen 3. Zegt hun zijn de woorden van God toevertrouwd. Ja. Hij zegt niet hun waren de woorden God toevertrouwd. Of hun zullen de woorden van God toevertrouwd worden. Maar hun zijn de woorden van God toevertrouwd. Ja. Dus die orthodoxe joden. Die, die ijverig de Torah bestuderen. En de Tenach bestuderen. Die, die worden vervolgd. En om het getuigenis dat ze hadden. En welk getuigenis hebben wij van het woord van God en van de Heer Jezus? Hier worden dus de zielen herdacht in dit vijfde zegel van de mensen die vervolgd worden terwille van hun geloof in het ja. woord van God. Nou, Omdat het joden zijn zien we, hoe lang o heilige en waarachtige heerser oordeelt en wrikt gij ons bloed niet. Gaat dit alleen om Joden of gaat zijn, gaat, wordt hier ook over christenen gesproken? Nou, de meeste uitleggers spreken alleen over christenen. Ik ben geneigd om alleen over Joden te spreken. Ja, ja. Waarom? Ja. Wat zeggen ze? Oordeelt en wreekt gij ons bloed niet. Dat is een oud-testamentische vraag. Psalm. Ja. Wat zei de heer Jezus toen hij gekruisigd werd? Vader, vergeef het Vergevenen. hen. Wat zei ja. Stefanus ja. toen hij gestenigd werd? Ja. Vergeef het hen, want ze weten niet wat zij doen. Ja. Wat zeggen de martelaren? Vader vergeef het door de kracht van de Heer Jezus. Mm -hmm. En dat is dus heel belangrijk. Nou, ze krijgen allemaal een wit gewaad. En dan komt het zesde zegel. En dat is een ongelooflijk zwaar zegel. Er komt een verschrikkelijke aardbeving. In vers 12. Een vreselijke aardbeving. En die aardbeving die wordt door een heleboel profeten... wordt hiervoor gezegd. Jezaja zegt het in Jezaja 13, vers 10... Ezekiel, Joel, Allemaal om, deze, deze aardbeving allemaal die deze hier aardbeving. in openbaring 6 bedoeld wordt. Allemaal deze aardbeving. En wat gebeurt er dan? Wat zeggen de mensen in vers 15? De koningen van de aarde, de grote, de machtige, de overste over duizend, de rijken... en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen en de bergen. En ze zeiden tegen de bergen, valt op ons, verbergt ons voor het aangezicht van hem die gezeten is voor de troon, op de troon, en voor de troon van het lam, want de grote dag van hun toren is gekomen. Dan, opeens, opeens herkennen ze het. Dan, ja, dan, ze erkennen wel dat de toren van het lam gekomen is. Kijk, nou, herkennen. Die eerste ze, vijf zegels, dat ja. zijn wat men dan noemt man-made disasters. Ja. Door de mens veroorzaakte rampen. Oorlogen, hongersnoden en alles, tot zekere zin aardbevingen, ja. worden allemaal door de mens veroorzaakt. Maar dan, komt de, dan pas komt de toren van God. Ja. Dan komen de, door God veroorzaakte rampen, snap je? Ja. Dan komen ja. de oordelen. Want in die tijd is God zeer vertoond, omdat die antichrist daar op de troon is gaan zitten. En omdat de mensen zich toch niet bekeren. Dat is, dat is zo verdrietig is dat. Telkens weer lezen we in openbaring. en desondanks. de mensen bekeerden zich niet van hun toverijen, ja. hun occultisme. Ja. van hun moordenarijen. Ja, klopt. Ja. En van hun onreinheid. Dat is heel tragisch. Wat gebeurt er dan? Nou, dan gaan we een stapje verder naar dat rijk van de Antichrist. Of zullen we eerst de bazuin gericht houden? Uh, wat, wat, wat misschien nog wel belangrijk is om te noemen, uh, denk ik, in dit hele, hele verhaal. van. Uh, dat we hier echt de strijd tussen de, de machten in Emmelse te zien. De, de strijd tussen God, die voert tegen de Satan. Ja, ja, ja. Dat, uh, om, omdat we mensen zouden zo snel het gevoel kunnen hebben, nou ja, uh, willen wij wel bij die God horen, maar hij biedt ontkoming aan. Ja, ja, ja. Hij, hij biedt constant ontkoming aan van dit soort rampen. Ja, Je dit... hoeft niet. ...duper te worden van deze ramp, want hij, we hebben de vorige keer zijn we geëindigd. En ieder die de naam van de Heer aanroept, ja, kan behouden, ja. behouden worden. Ja. Ja, dus met andere woorden, en kort gezet, dit is de ultieme poging, de uiterste poging van God... ...om de mensen nog tot bekering te brengen. Ja. Eerst bij de zegelgerichte verbergt hij zijn aangezicht. Ja. Zodat de mensen zichzelf eens aandoen, dat ze kunnen zien... ...wat doen ja. wij elkaar en ja. onszelf aan, dan bekeren ze zich niet... En dan komen uiteindelijk komen die bazuingerichten, want als het zevende zegel geopend wordt, ja. dan komen de bazuingezichten. Ja. Een berg van vuur daalt neer. Naar nou, mijn gevoel komt er een komeet die de aarde bijna treft, waardoor allerlei uh, asteroïden en allerlei andere uh, vervaldingen van de komeet op de aarde terechtkomen. Jawel, dat moet erbij zijn. een ongelooflijke ramp worden dat. Ja. En, en dan staat er nog staat er in de openbaring, bijna huilend staat er... dat de Heerde God, de Heer Jezus, zegt... en toch bekeren ze zich niet. Ja. En toch roepen ze mij niet aan om behouden te worden. Ja. Even, even voor, voor de mensen thuis, uh, even jouw schema in gedachten brengend... wat je wel vaker hebt gebruikt in deze series. Uh, hoe zit het dan met de gemeente van de Heerde Jezus? Die, maakt die dit nog mee? Of is die dan al weg? Mogen we daar een andere keer over praten, over de opname van de gemeente? Jawel, maar even, even om, om het te plaatsen nu. Nou ja, daar zijn natuurlijk, heel kort, er zijn vier theorieën over. Ja. De ene die zegt, voordat de antichrist komt ja. die zeven jaar, wordt de gemeente opgenomen. De andere zegt, zodra de antichrist daar in Jeruzalem ja. op het, in die tempel gaat zitten... op dat moment wordt de gemeente opgenomen. Ja. Weer een andere zegt, vergeet dat nou maar, we maken alles mee, net als de joden. Want wij gaan de Here tegemoet als hij komt... Dan gaan we hem tegemoet. Ja. En als hij komt, komt hij naar de aarde. Dus we worden in de lucht veranderd en gaan we mee terug naar de aarde. Ja. Dus en we de, vier, maken... de vierde uh, theorie? En de vierde theorie is, op dit moment, als de bazuingerichten aanbreken, ja. als de toren van God komt, ja. dan zullen wij opgenomen worden. Want uh, Paulus die zegt, wij zijn niet gesteld tot toren. Ja. Over de geloven ja, komt de toren niet. Ja. Dan God. Dus dat is, ja, niemand weet het precies. Niemand weet het precies. Ja. Ik ben begonnen met de eerste theorie, daarna de tweede, ja. toen de vierde, toen de derde. Ja, het, ik denk, er was eens iemand die vroeg aan mij in Amerika. Ik was uh, bij Franklin Graham op bezoek. En ik werd gehaald van het vliegveld en uh, haalde al die theorieën aan. En hij zegt, Jan, wat denk jij er nou van? Ja. Ik zeg, als slaperig, ik, zeg, ik denk dat God zelf nog geen besluit genomen heeft. Ja. <laughs> Menselijkerwijs gesproken. Ja, dat is een mooie oplossing. Ja, het was een beetje flauw, maar ja. ik, ik kon rustig doorslapen in elk geval. Laten we verder gaan met waar we mee bezig waren. Want ik uh, leid je af van, ja. uh, van de route. Uh, want uh, onze tijd gaat natuurlijk heel, heel snel elke keer. Dus voordat ja. we het weten is deze aflevering ook weer over. Uh, waar waren we gebleven? We waren gebleven bij de bazuingerichten die we hadden gehad. Ja. Dat zijn die vreselijke rampen. Ja. Intussen, in die periode is daar dat Rijk van de Antichrist. Ja. En dat lezen we dus in openbaring 13. En laten we daar maar even heen gaan. En lezen we in openbaring 13, vers 1. Ik zag uit de zee, en de zee in de Bijbel is de volkerenmenigte. Mm -hmm. um, uit de zee komt een beest met tien horens en zeven koppen. En op zijn horens tien kronen. En op zijn koppen namen van godslastering. En dan wordt dat beest be beschreven. Ja. En dan zie je dat dat beest precies een combinatie is van die vier beesten die we de vorige keer in Daniel hebben gezien. Ja, klopt. Ja. En dat was dus ja. een luipaard staat er hier. En, en, en een beer. beer en een leeuw. Ja. En, en, en een draak. de draak, de draak ja. gaf hem zijn macht. Ja. En, dat is, en ik zag een van zijn koppen ten dode verwond... En zijn wordt dodelijke wond genast. Dat is in sommige uh, laat ik zeggen, bijbelse science fiction. Denken ze dat die antichrist vermoord, dat die, uh, vermoord een, wordt, ja, uh, ja. afgeschoten wordt ja. en dan weer, weer beter wordt. Ja. <coughs> kan anderen zien dat, dat het oude Romeinse Rijk, het machtige Rijk, weer tot leven komt in de Europese Unie. Ja, en dat het was er, uh, het ja, is weg ja. geweest en het komt weer terug. Ja, dat denkt ja. men dan op een gegeven moment. Ja. Nou, wat gebeurt er dan? Dat beest dat is een combinatie van die vier rijken. Van het Babylonische Rijk, dat is, dat is Irak, zit erbij. Ja. Uh, Persie, Iran zit erbij, het, het Medo-Persische Rijk, uh, het Romeinse Rijk zit erbij, ja. het Griekse Rijk zit erbij. Dat is een enorm wereldrijk en die antichrist heeft macht over de hele wereld. De wereldorde. De wereldorde. Zou, ik, zou je dat kunnen zeggen? Ja. ja. En die wereldorde die moet ook een wereldreligie hebben. Ja, want we zien een beest uit de aarde, een beest uit de zee. Ja, dat is het beest uit de aarde. Waarom? Nou, dat moest koning Nebukadnezar ook. Die zette dat grote beeld op. Ja. En dan moest iedereen voor knielen. Ja. En de Romeinen, die, iedereen moest de keizer aanbidden. Ja. Dat is een bindende macht, een religie, voor zo'n wereldrijk. Ja. Dus dan komt er dan in vers 13, vers 11, sorry, komt een beest uit de aarde. Hij had twee horens, als van het lam. En hij sprak als de draak. Hij lijkt dus op het lam. Ja. Het is dus een antichrist. Ja, hij lijkt op het lam. Ja. En hij sprak als de draak. Ja. En de draak is de duivel, is Satan, is ja, dus de dat, dat, is, dat zou toch heel duidelijk moeten zijn? Hij lijkt nee. op het lam, kijk, en hij spreekt als de draak. Ja, maar die draak spreekt ook alsof hij de Jezus is. Ja? Als verlosser. Ja, ja. Hij verschijnt, zegt, zegt Paulus toch ook, hij verschijnt als een engel des lichts. Ja, klopt. Ja. Ja. Dus ja. dat heb je met, met New Age ook zo vaak. Ja. Dan heb je die leidgeesten. Ja. En die verschijnen als schitterende gestaltes. Ja. En die spreken lieflijke, vriendelijke woorden. Mm -hmm. En de duivel verlokt de mensen met vriendelijke woorden. Maar hoe kun je dat dan... Ik bedoel, als het dan zo mooi is en zo, zo uh, prachtig voorgesteld wordt... en het lijkt alsof het de Jezus is... dan kun je dus ook bijna zeggen van ja, dan is het logisch dat de hele wereld erachteraan gaat. Ja, hoe kun je dat onderscheiden? Ja, hoe kun je het onderscheiden? Een goede vraag. Ja. De naam van Jezus is altijd de scheidslijn. En, en, en, en zo'n lichtende gestalte... Waar zijn de wonden in uw handen en in uw voeten? Denk je niet dat... Um, oh, want ook, ook vandaag de dag zijn er genoeg mensen die zich tooien met de naam van Jezus. Mm -hmm. uh, die zeggen, ik ben Jezus. Ik ben Jezus Christus. Uh, ja. maar, goed. maar daar zegt de Jezus heel simpel. Hij mijn verschijning tijden. zal zijn als een bliksemschicht die schiet van het ja. oosten naar het westen. Ja. Dus al die keels die... En, maar, maar denk je niet dat die antichrist ook gewoon die, die, die naam van Jezus gewoon gaat gebruiken? Jezus van Nazareth, misschien. Ik denk het niet. Maar dan heb je nog het teken van zijn wonden aan zijn handen... en de wonden aan zijn voeten. Ja. Want elk oog zal hem zien, Stater. Ja. Elk, ook zij die hem doorstoken hebben. Ja. En, en dat zal Satan nooit doen. Nee. Want dat is zijn ultieme nederlaag. Zijn uiterste nederlaag was dat op Golgotha... dat de Heer zich liet kruisigen. Want door zijn streamen is ons genezing geworden... En door zijn wonden is, is de redding van de wereld plaatsgevonden. Oh, nee. Dat was zijn Nederlaag. Ja. Dus Jezus, de gekruisigde en de opgestaan uit de doden... dat is altijd het grote criterium. Nou, ik denk dat we hier een punt moeten zetten, want onze tijd zit erop. Waar en de 666, dat, 666 belooft. Waar, dat moeten we doortillen naar de volgende aflevering. Dus Het is uh, bijna de continuing story, uh, Jan. Uh, dus we gaan 666 in de volgende aflevering uh, meenemen... En, uh, en, en we moeten gewoon stoppen, het, is het de tijd zit erop. Oké. Okay. Maar laten de mensen wel de naam dus Heer aanroepen. Want het is beter dat we het nu doen ja. en het leven van de Heer Jezus ontvangen. Ja. En zijn kracht ontvangen en zijn zegen ontvangen. Dan misschien op het laatste nippertje. Ja. Het is heerlijk hoor als de mensen op het laatste nippertje tot bekering komen. Maar als ze nu tot bekering komen, heeft de Heer tenminste nog wel aan ze. Amen. Heel goed. Nou, ook, ook dit advies van Jan zou ik graag uh, aan u door willen geven. Uh, u heeft het gehoord. Uh, als u de Jezus niet kent, neem hem aan. U, ja, hoeft, dan, u hoeft niet bang te zijn voor alles wat uh, we aan, aan ellende hebben langsgekomen in deze aflevering. Want het is nogal heel wat wat we hebben gezien, Jan. U hoeft daar niet bang voor te zijn, want de Jezus belooft dat hij onze, uh, ons zal beschermen en uh, erbij is. En dat wij uh, met hem. Uh, in de hemel zullen zijn. Hartelijk dank voor het kijken. De 6-6-theorie gaan we de volgende aflevering meenemen. Graag tot dan.